Van twee uur. Dit is Helene Ekker met het NOS Journaal.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 VVD-leider Rutte en PvdA-leider Samsom vragen allebei vergeving... zodat ze met frisse moed de verkiezingscampagne voor de Tweede Kamer in kunnen gaan. In de Telegraaf zegt Rutte vandaag sorry voor het niet nakomen van zijn verkiezingsbelofte... zoals duizend euro voor werkend Nederland en geen geld meer naar de Grieken. Samsom neemt het zichzelf in NRC Handelsblad kwalijk... dat hij zijn fractie in de Tweede Kamer heeft verwaarloosd. En dan nog het weer. Het is zonnig en 23 graden op de Wadden tot 33 in Limburg. Tegen de avond trekken regen- en onweersbuien het land in. En morgen wordt het vooral in het oosten warm en zonnig. In het westen zijn er wolken en wat regen. Dit was het NOS. -show. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat tussen Hoeverlaken en Eénbrugge 4 kilometer file. De A6 Lelystad richting Muiden. Tussen Almere Buitenwest en Almere Stad West 4 kilometer. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag is een ongeluk gebeurd. Tussen Knoopert Gouwen en Zoetermeer Centrum staat 10 kilometer file met een half uur verdraging. De weg is wel weer vrij. A27 Utrecht richting Gorkum. Voor Knoopert Lunetten 4 kilometer doorwegwerkzaamheden. Tot zover de verkeersinfo.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 Van Sansport op zaterdag bij CFM. Uit de jaren 80 hoorde de Amsterdamse dames van Mai Tai. En de Female Intuition. Nou, het is uh, 7 over 2. Het zonnetje schijnt, uh, Albert jan En we zitten er weer aan de tolweg 10a, uh, de studio van CFM. Goedemiddag. De enige echte Sansportse lokale zender, hè, CFM. Zo is Goedemiddag, het. luisteraars en kijkers. Niet te vergeten, we gaan weer drie uur lang live.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 Girls, girls, girls, girls, girls Well, they made of mother in Hollywood Pas deze plaats zeker. Je hoort de Sailor en girls, girls, girls. Ja, we volgen de kwalificatie Formule 1, Albert Jan. En ik zie je in één keer zwaaien. Heb je nieuws? Ja, nou ja, Fernando Alonso is in de sector 1. Ik weet niet of hij gespint is of geslipt. Maar die is aan de kant gezet. En voorlopig staat Max op een zesde plek en momenteel in de pits. We houden nu op de hoogte. Belever het ritme van Zandvoort ook op internet. www.ZFMZandvoort.nl En hier is de nieuwe zingel van Major Laser. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we feel low? So take a deep... I was still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 mag meegedanst worden hoor. Het blijft gewoon zo lekker hè. Deze plaats is al... weer uh, vele jaren oud. Maar blijf blijft gewoon een uh, lekker plaatje voor op de radio. Je hoorde de zingen van Stay Cold en de Wallpaper.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 al que vas conmigo rumbeamos casi un rio. Yo quiero acabar Ese sufrimiento Que te hace llorar You should be the DJ You make me wanna stay Whatever tune you play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 But the sound of the drums go Ja, vanmorgen, goedemorgen Zandvoort, tussen 10 en 12 uur. En daar is uitgebreid gesproken over de ambtelijke samenwerking. En daar hebben we het over de samenwerking met Haarlem. College Zandvoort kiest voor Amtelijke samenwerking Haarlem. Een dynamische plaats als Zandvoort vraagt om een sterke gemeentebestuur met een daadkrachtige en toekomstbestendige ambtelijke organisatie.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 De jaren 80 hoorde je de single van de String Out Sister en Breakouts. Ja, Max Verstappen is door naar Q3. Zit radio in het zand. Voor zon, zee en heel veel zomerhit. Wat? Dit is ZFM Zandvoort. Gaan in de hoogste versnelling. geloof in jezelf. Juist wanneer het lijkt alsof alsof het niet meer loopt. Je kan rennen, rennen, rennen met je hoofd om.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 Ja, we willen het gewoon niet, Albert-Jan, toch? Nee. Nee. Ook CFM zegt nee. Althans, Albert-Jan en ik. Laten we het zomaar zeggen dan. Hier is Survivor.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 4.5 En in de eten op 106.9. Straks meer. 4 FM. Maar nu eerst.